Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. De oranjesluis in Amsterdam blijven nog een dag of twee dicht vanwege het hoge water. Dat zorgt voor frustratie bij 30 schippers die nu vast liggen. Je moet het maar weer leidzaam toezien en je bedrijf maar weer stil Daar komt het kort gezegd op neer. Maar ik wou wel eens zien als dat op A28 hetzelfde geval was. Wat ze dan allemaal zeggen. Het waterbedrijf snapt de zorgen, maar zegt dat waterbeheer nou 1. Voorgaat. De verwachting is dat de oranjesluizen dit weekend weer open kunnen. Ook in het zuiden van het land zijn nog hoogwaterproblemen. Het water in de Maas bij Maastricht zakte vannacht... maar zal in de loop van vandaag weer gaan stijgen... komt omdat veel regenwater uit Frankrijk via die rivier naar zee moet stromen. Het wordt steeds lastiger voor drugscriminelen om cocaïne in de Rotterdamse haven uit te smokkelen. De politie en douane gebruiken tegenwoordig een heel arsenaal aan spullen om mensen te pakken. Met onderwaterrobots, drones, honden en slimme camera's wordt de haven in de gaten gehouden. Bij verdachte situaties kunnen camera's automatisch een drone lanceren. Op deze manier zijn al twee onderwater scooters ontdekt die drugs wilden vervoeren. En een oude bekende is weer terug op de tennisbaan: Rafael Nadal. Hij lag een jaar uit door een blessure. Gisteren bereikte hij meteen de kwartfinales van een groot tennistoernooi in Brisbane, Australië. Ook kreeg hij wel een waarschuwing van de scheids. Ladies and gentlemen, Rafael Nadal was a little bit late on his way back from the toilets. Then he's receiving one time Russian time Russian Mr. Nadal. Ja, volgens de scheidsrechter zat Nadal te lang op het toilet. Na de wedstrijd werd de tennisser zelf nog even om een toelichting gevraagd. Brisbane is very humid and uh, I, I had to change every single uh, piece. But I am a slow, I know that, and I'm want to keep trying to improve in 2024. That's quite news. That's great news. Ja, het was nogal vochtig, zegt hij, en hij wilde zijn complete outfit wisselen.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 Goedemorgen Zandvoort, goedemorgen Dolly en een gelukkig nieuwjaar allemaal. En Goedemorgen Beb en uh, dit is even geen rust aan de kust. En uh, waarmee kunnen we de rust het beste doorbreken? Dan te beginnen met James Brown. En er zoals gewoonlijk een liedje over een vrouw, woman. I'm a woman. I'm a woman.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 Each other Sometime turn Against his brother Now here's the reason She makes a cloud a day Seem bright She makes a nightmare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 And over again, no man in the world could ever bear those things. She never let you know when she feels bad, and she smiles when she feels sad. And when you and when you feel blue, she knows her place. Right beside you, oh, right beside you, oh, and I want to know what makes man stop tiring, and who's the only one can stop a baby from crying? Uh -uh.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 Ja, een woman, een woman. Ja, omdat het natuurlijk een, een meisjesuitzending uh, is... doen we eigenlijk elke week... beginnen we met een, een liedje over meisjes. Of, of vrouwen. Of in ieder geval vrouwelijks. En dit nummer, Woman, van James Brown... dat is uh, ontstaan nadat hij kritiek kreeg... over zijn nummer It's a Man's World. Dat pikten de mensen niet. En toen heeft hij gauw een, een nummer geschreven over een woman. Maar ja... Daar zijn we dan wel weer heel blij om. Want het is natuurlijk een hartstikke goed nummer geworden. Lekker, lekkere muziek. Zo is dat. En de eerste weer in het nieuwe jaar. Ik zou zeggen... Gelukkig nieuwjaar, allemaal. Nou, dat kan nog net, hè? Ja, joh, dat schijnt L nog twee weken te kunnen na oh, twee weken? Dus, Ik dacht één week. Dus tot de veertiende. Nou, we blijven het gewoon roepen, want we gunnen het elkaar. een gelukkig nieuwjaar voor elkaar. Ah, dat allen. zeker. In dat vrede zeker. En, uh, en liefde voor elkaar, vooral. En dat jullie nog maar het hele jaar door weer kunnen luisteren naar ons programma. Zo, In zo. goede gezondheid en geluk. Ja, dat, dat we is ik wel een beetje aan bij mogen dragen. Dus. Ja, zo ja. is het. Beb, ja. uh, lieve Beb, wat, wat gaan we doen allemaal vandaag? Wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan vandaag praten met de mevrouw die uh, de uh, natuurwandeling in de Algemene Waterleiding, Amsterdamse Waterleidingduinen, organiseert. Ja, heb je, heb je haar naam nog? Of ga uh, ik hem even opzoeken? Want nou, het goed. Ik heb hem wel hoor, ik heb hem, kijk. Dat is, dat is ja. Berna van Baarsen. Berna van Baarsen. Ja ik, moet, ja, ik moet de luisteraar meteen vertellen. Ik ben gisteren teruggekomen. na een, een, een, een tiendaagse afwezigheid uit Zandvoort. vanwege uh, ja, alle feestdagen bij familie. Dus uh, Dolly heeft hartstikke hard gewerkt en die moet mij nu wow. steeds souffleren. Jowel, hartstikke, jawel, Jij hartstikke hard wel, je hebt alles in je eentje voorbereid. Nou, ik souffleer lekker. Ik schreef <laughs> het allemaal door die microfoon. Iedereen kan het horen. <laughs> maar met die mevrouw gaan we praten over de interessante uh, wandeling in de Waterleidingduinen. Die natuurlijk, uh, we zijn rijk met zo'n. Ja, natuurgebied. het is, het is een, een speciale wandeling, want het, het, het gaat over de winterdieren. Kijk, en. Dan denk ik, ja, dan, dan is het toch wel even iets aparts. Hè? Dat kan van de zomer dus niet meer. Okay. En ik heb ooit eens zo'n uh, wandeling gemaakt. Uh, toen waren mijn benen nog goed en mijn rug nog goed. En mijn al... <laughs> nou ja, goed. In ieder geval, het werkte nog goed. En toen zijn we van, uh, van uh, Zandvoort naar Vogelenzang gelopen door de duinen. En uh, met iemand die heel veel daarvan weet. Nou, je, je, echt waar, waar je normaal allemaal langs loopt. Het is zo leuk om te weten. dat in, Je mond valt af en toe open van verbazing. Echt... Leuk. Super leuk, een aanrader. Dus luister, zo rond de klok van half twaalf uh, gaan we Berna opbellen. Dat is en dan zal ding. zij ons alles vertellen over die wandeling... en hoe je mee kan doen en hoe dat allemaal werkt... en wat er allemaal gaat gebeuren. Dus, dus dat. En, ja, en we, he? hebben iemand, he? we hebben nog iemand. We hebben nog iemand. Die gaan we uh, straks bellen. Die gaan we straks bellen en dat is... Uh, Haarlemse schoenmaker die zijn uh, die zijn werkveld heeft verbreed van Woestenburg, hè? Van Woestenburg. Ja. uit Haarlem. Die kun je gewoon bellen als je als je problemen hebt. Nee, ooit. nee, dat gaan we straks proberen. Oh, dat gaan we straks. Allemaal. Dat gaan we straks. Spannend, vertellen. <laughs> De schoenmaker met een lijntje naar Zandwoord. Hoe Zo. zit dat? Hoe ja. zit dat? Gaat hij ja. ons vertellen? Gaat hij ons alles over vertellen? En um, nou ja. Wat, wat kunnen we verder nog zeggen? We, hebben, we zijn altijd op zoek naar nieuwtjes natuurlijk. En we gaan even kijken wat de weergoden voor ons in petto hebben... Uh, ...zoals ik al een beetje heb kunnen behoren, beluisteren... Uh, ...moeten we echt onze moonboots geloof ik weer uit de kast ja, halen. Hè? Misschien wordt het winter mogelijk schaatsweer op komst. Dat is natuurlijk het eerste waar, we, waar wat, wij Nederlanders weer aan denken. Wat zal die, die Rob blij zijn? Hè? <laughs> Met zijn 0,00036 graad. Nou, die gaat er wel af hoor, van de week. Hè? Kunnen we mooi al die miljarden naar, naar de armoebestrijding brengen? Oh, nou ja, dat, dat zou inderdaad heel mooi zijn. Want, ja, toch? Zeg, Dol, en uh, nieuwjaar, heb jij nog goede voornemens? Um. Nou, nou? Nou, nee. Nou, nee, nee. <laughs> ik blijf lekker mollig. <laughs> <laughs> ik, ik, ik heb geen zin om er wat... Nou, ja, een beetje, beetje meer bewegen. Maar ja, dat moet ik eerst even weer uh, een beetje op... Uh, ja Hoe, hoe, hoe je noemt het? Op het? Op het zadel getild worden door de ja. neuroloog. Maar daar, daar gaan we allemaal alles over horen. En we ja, zien het allemaal wel. Gewoon een beetje gezellig maken het hele jaar. Nou precies. He? Dat is het beste. Voor alle nieuwe voornemens daar gelaten. Laten we gewoon aandacht voor elkaar hebben. Naar elkaar luisteren. Ja, en, en, uh, ja u weet het natuurlijk. Hè, want 12 januari uh, kunt u al uw goede voornemens spuien bij uh, Nieuw Unicum. Tijdens de nieuwjaarsreceptie. Uh, die vanuit de gemeente daar ge, uh, georganiseerd wordt... en waarbij allerlei organisaties aanwezig zijn. Dus dan kan je ook iedereen een handje geven. Gelukkig nieuwjaar wensen. Je kan lekker wat drinken, wat uh, snoepen, uh, knabbelen. En met elkaar dus babbelen. Knabbelen en babbelen. Ja, de babbel. <lacht> <Ja. lacht> maar goed, het belangrijkste is dat we de liefde hebben. En dat gun ik iedereen dit jaar heel erg. Mezelf ook trouwens. Komt-ie. <lacht> We'll <laughs> be Ja, liefde is alles. Uh, liefde doet je opbloeien. En uh, liefde maakt het leven warm. Als het goed is dan tenminste. He? Ja, ja zo, zo is het. Kan ook altijd weer anders natuurlijk. Hè? Dat uh, liefde leidt tot nadigheid. Dat kan ook nog. Ja, ja, <laughs> ja. je ja, begint ja. al helemaal te dicht te dol. Liefde leidt tot nadigheid. Nou, <laughs> <laughs> maar soms ook dat mooie geit. Ja, ja toch? laten we ja. hoop houden mensen. Ja, ik heb er in ieder geval drie mooie kinderen overgehouden Geil. aan de liefde. Geil. ja. Het liefde leidt dus tot iets heel moois. Ja, ja, ja. Wat, wat, wat ook heel mooi is... en uh, Ben ik hem nou kwijt? Weet ik niet. Oh, nee, nee. Uh, wat ook heel mooi is, is natuurlijk als je lekker kan lopen. Hè? Ja. ja. En uh, ja, er zijn een paar goede schoenen onontbeerlijk bij. We gaan nu een liedje draaien... speciaal voor Elko van uh, de firma Woestenburg uit Haarlem... En die dus dat lijntje met Zandvoort heeft. En dan ga ik hem opbellen. En dan komen we na dat nummer bij u terug met Elko uit Haarlem. Deze is voor hem. down, step on my face, slamming my name all over the place, I'll do anything you want to do, but uh honey, lay off of my shoes, don't you, step on my blue play you, well you can do anything, but lay off of my blue. car, drink my liquor from an old fruit jar, do anything you you want to do, uh, honey lay over my shoes, don't you, step my blue sweater shoes. For the morning, for the show, you get a rate of go Wat moet zo je toch belangrijk. zonder die lekkere, suède schoenen, hè? Ja. En stel je voor je zolen zijn kapot, dan kan je nog... Een, ik heb zo'n paar laarzen, die lopen zo lekker... en er zit een gat in mijn zool. En, ja. ja, daar kan je niet aan als het regent. Dus nee. ik, ik, uh, ik vroeg me af, wat moet ik in godsnaam met die schoenen doen? Maar, maar, we hebben de verlosser aan de telefoon. En Beb, jij gaat uh, met hem praten... en dan horen we wat we allemaal kunnen doen. Goedemorgen. Hebben wij contact... Ja, goedemorgen. Ik spreek met Elko, Schoenmakerij Woestenburg. Kijk eens aan. Goedemorgen, Elko. Spreek goedemorgen. met Web Leerders van uh, ZFM. Je hoorde net Dolly in de aankondiging. Ja. Elko, we hadden een tijd geleden in Zandvoort geen schoenmaker meer. Dus de mensen gingen wegwerpschoenen kopen. En ja. dat is heel slecht voor de voeten. En toen ineens dook er iets op. Vertel. Nou, wij zijn eigenlijk uh, erop geattendeerd door mijn collega. Uh, zijn vrouw, uh, de oma, die woont. ...wonen in Zandvoort... ...en die gaf op een gegeven moment aan... Met, ja, ...er is helemaal geen schoenmaker... Nee. ...misschien zou je daar eigenlijk een keer... ...wat mee moeten... En, ja. ...ja, uiteindelijk zijn we daar gewoon... Uh, ...ja, ingestapt... Ja. ...in eerste instantie gewoon... advertenties uh, nou ja, geplaatst... En, ...en ja, gekeken... ...en we hebben geflyerd... ...ja, ja en uiteindelijk kwam daar toch redelijk wat conditie uit... ...en dat is stukje bij beetje eigenlijk... ...groter geworden, groter geworden... Ja, en nu is het gewoon standaard, gewoon wekelijks uh, dat ik naar Zandvoort ga. Ik haal het op bij de mensen en de week daarna breng ik het weer terug. Helemaal te gek. Ja, ik, uh, ik wist er wel al van, omdat mijn ja. vriendinnetje het uit Zandvoorts Nieuwsblad... jullie advertentie had geknipt en in de keuken ja. op het prikbord. En zij maakte er ook vrolijk gebruik van. Maar het blijkt dat toch heel veel mensen het nog niet weten... Hoe, hoe doe je dat? Je schoen is stuk en hoe kunnen we jullie dan bereiken? Nou, je hebt eigenlijk verschillende mogelijkheden. Je kan ons via onze website kan je, je reparatie aanmelden. Ja. Dat is gewoon wwwwoestenburg is dat. Ja. Je kan via de mobiele telefoon gewoon een appje sturen en dan reageren wij erop. Okay. Of je kan gewoon naar ons 023-nummer bellen en dan, ja, dan maken we ook een afspraak. Ja, want Woestenburg, een voor mij ook bekende naam... Er zat ja. er ook een naamgenoot van jullie in het winkelcentrum in Schallekwijk die sloot. Ja, en toen goed. dacht ik, maar andere mensen ook... ...jeetje, Woestenburg bestaat niet meer, maar jullie hebben ook nog een winkel, begreep ik. Ja, ja, zeker. Woestenburg bestaat al, even rekenen... ...58 jaar, nu even uit mijn hoofd gezegd. Zo. En uh, ja, Woestenburg is ooit uh, nou, uh, begonnen in 68. En die had drie winkels. Die had één winkel in het centrum. En twee winkels in het. Uh, winkelcentrum in Schalkwijk. Ja. De, de eerste is. Nou, volgens mij. 10 of 15 jaar geleden al gesloten. In, mm -hmm. in, in Schalkwijk. Of misschien nog wel langer. Ja. En de andere. Ja, die is. Uh, vorig jaar oktober. Dichtgegaan. Ja. Uh, ja. Die heren waren gewoon. Uh, ja. Pensioengerechtelijke leeftijd. En zijn gewoon gestopt. En ja. En wij samen. Mijn collega en ik. Ja. Wij zijn gewoon in het centrum. Ja wij gaan gewoon nog steeds eh, door. Zegt het lijkt me een ongelooflijk uh, interessant vak. Een, ja. een handwerkvak. Jij zegt, ja, de heren waren met pensioengerechtigde leeftijd. Dus uh, ik vreesde ook al dat het aan het uitsterven was. Maar jij klinkt heel jong, Eelco. Nee, <laughs> ja, ik ben niet zo jong meer <laughs> Maar in ieder geval wel wat jonger dan dat, dat, dat, dat zij waren. Maar in ieder geval... Ja, er is niet zo gek veel uh, verjongen in, in, in, in de branche. Toch niet. Dus je ziet toch wel veel mensen die dus gewoon met pensioen gaan... en daar ja. hebben ze geen opvolging voor. En dat is wel heel jammer... want uiteindelijk is het natuurlijk wel een ambacht... Waar, ja. ja, natuurlijk wel... Zeker als je mooie schoenen hebt of mooie laars hebt, is het natuurlijk wel mooi als je dat gewoon uh, goed kan blijven laten repareren. Heel lang geleden bezocht ik nog wel eens een pedicure en die zei dat ja. het allerbelangrijkste voor je lijf, hele goede schoenen. Toen had ik ook hele goedkope dingetjes aan, die ja. zei ze moet je niet meer doen. Hele goede schoenen zijn duur en dan is het natuurlijk ook wel waard om het te laten repareren. Bij mij, ik heb nu laarzen gekocht waar ik zeer moeilijk in ga. Dus ik ga jullie eerder vragen om een rits erin te zetten. Want dat zijn zo al de mogelijkheden. Jullie, maken, jullie verzolen, jullie naaien, jullie maken wellicht waterdicht. Ja, dat doen eigenlijk alles. We kunnen qua reparatie, kunnen we, kunnen we eigenlijk heel veel doen, moet ik er wel bij zeggen dat stel dat je een, een laars hebt waar nog geen rits in zit dan nu. moeten we wel <laughs> altijd eerst de laars zien om goed ja. te kunnen beoordelen ja. als er daadwerkelijk ook een rits in kan want dat kan namelijk niet altijd nee, dat uh, moet je natuurlijk dan ook aan de vakman overlaten, dus stel ik heb jullie nodig ik ja. ga jullie vinden op, een, op de manier, een van de manieren die je net aangaf, en dan ja. komen jullie ook kijken, je komt persoonlijk aan huis ja. en je, joh, helemaal te gek ja, en dat is wel leuk, want ik moet u eerlijk zeggen, dat is wel het grappige. Weet je, we zijn natuurlijk daarop ingestapt ja. om te kijken nou ja, wat dat doet. En het leuke is, Zandvoort eh, is echt in dat opzicht gewoon een dorp, want best wel veel mensen kennen elkaar. Mooi. Weet je, dus dan kom ik bij iemand thuis waar ik dus nog niet geweest ben. Ja, en dan zegt hij, hé, hey, ik heb het via die en die gehoord. Ja. Nou ja, daar ben ik dan een week eerder geweest of, of een aantal maanden daarvoor geweest. Dus, Weet je, het praat wel allemaal met elkaar. En ja. dat is wel heel leuk in Zandvoort. Zeg Elko, en, en, en moeten het echt altijd leren schoenen en laarzen zijn? Nee hoor, het kunnen ook gewoon sneakers kan... zijn... die bijvoorbeeld gewoon uh, een nieuw hakje onder kunnen... of, nieuw, uh, of oprekken, dat doen we ook veel. Ja. Weet je, dus het is niet specifiek dat er altijd nieuwe zolen of nieuwe uh, hakken onder moeten. Het kunnen ook nieuwe hielvoeringen zijn. Het kan stikwerk zijn, dus een schoen is bijvoorbeeld ergens uitgeschud... een bepaald element... Ja, dat kan ook allemaal. Nou, helemaal te gek. Helemaal te gek. Wij gaan, uh, wij gaan publiceren natuurlijk even... Moeten we moeten even voor elkaar krijgen... Dolly is zo technisch. Ja. De website hoe we ja. jullie kunnen bereiken. Maar ja. wij willen dus iedereen bij nu ook oproepen. Het gaat heel druk worden. En straks nou ja, duurt het heel <laughs> Nu is de garantie een week. Een week en dan heb je je schoenen versteld. Ja, terug. ja dan moet ik je wel daar zeggen... Ja. dat we uh, dan de ene week halen we het op... en ja. dan brengen we het de andere week brengen we terug... Ja, en dat is gewoon een mooie combinatie zo. Dus de mensen moeten altijd wel even een beetje geduld hebben. Want we hebben het hier voor de rest op de zaak hebben we het ook druk. Dus het ja. moet allemaal wel gepland worden. Want waar zit de zaak, Eelco? In uh, de Nieuwstraat. Dat is een verbindingsstraatje tussen de Gierstraat en de Grote Houtstraat. Oké. Okay. Dat is een klein zijstraatje. Ik weet ja. niet of u de Apple weet. Ja, Apple ja, ja, ja. ja nou, als je ja, een klein stukje ja. doorloopt, dan heb je daar rechts... Als je vanaf de grote houtstraat afloopt... of vanaf dat de grote de, markt loopt... Okay. dan zitten wij daar uh, ja. in dat straatje. Maar welk een gemak? Welke gemak dat we jullie gewoon kunnen mailen, appen of bellen? Ja, zeker. Nou, dol... Ja, ik ga, ik ga natuurlijk na de uitzending... Uh, ga ik daar ook even uh, wat, wat uh, aan wijden. Wat, uh, wat informatie verstrekken. Ja. Maar ja. jullie uh, advertentie staat geloof ik ook wekelijks... in de Zandvoortse Courant, hè? Ja. ja. Dus als mensen zeggen van... jee, ik heb het helemaal niet kunnen volgen... Uh, of ik heb geen Facebook. Uh, lieve mensen, uh, de advertentie van de schoenmaker... staat ook gewoon in de Zandvoortse Courant. En ook daar kunt u dus dan alle informatie vinden... Nou, Elko, uh, fantastisch dat we je even hebben kunnen spreken. Graag gedaan. Je staat enorm in de belangstelling de laatste tijd. Dus ik ben blij dat je ook voor ons even tijd vrij hebt kunnen maken. Mm, zeker. <laughs> en ik zou zeggen, blijf nog heel even aan de lijn. Want je moest ja. mij nog wat vragen, hè? Ja, klopt. <laughs> ja. Zeg, uh, ja. Elko, mijn wensen qua gelukkig nieuwjaar voor jullie zijn... Dat jullie alle vragen aankunnen. En dat die heel erg toeneemt. En uh, voor mij persoonlijk dat er een ritsje in mijn laars komt. Dus wij, ja. wij spreken elkaar snel. Helemaal goed. Dat heel veel uit. dank. Oké. Okay. Dag Elko, Blijf goed. hangen hè. Ja, ja, zeker, komt goed. Ja lieve mensen. En dan gaan we natuurlijk gewoon door met het programma. We gaan weer een oudje opzetten. En uh, ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, jammer als je geen melk lust. Maar helaas, het kan allemaal gebeuren.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 Belgium.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 Mooi geen melk vandaag. Wel water. Heel veel water. Maar dan uit de lucht. He? Zeg dat, zeg dat. Mijn god. Maar er gaat het onder weer op. aankomen... Ja, we hebben net. Wie al een gaat tip. er weer aankomen? Er gaat ander weer aankomen. Er gaat er ander weer er ander weer aankomen. Worden we daar blijer van? Of zit nou ja, van nou, dat ligt er uh... natuurlijk aan wat je leuk vindt. Want uh, het is misschien voor de natuur, ik heb net gelezen dat het voor de uh, grondwaterstand in de al eerder genoemde waterleiding Duinen, geweldig is dat het zo regent. Ja. Maar ja, voor ons, wij worden er allemaal niet heel vrolijk van. En dat blijft vandaag ook nog eventjes. Vandaag en morgen is het bewolkt. Gaat het regenen of motregenen. regenen? Maar in het noordoosten is er lokaal al wat natte sneeuw mogelijk. De maximumtemperatuur ligt nu tussen de 4 graden in het noorden... en 8 graden in het zuiden. De wind draait van zuidoost naar zuidwest. En langs de kust, de Zeeuwse kust... steekt er vandaag wederom een krachtige noordwesterwind op. Nee. Wat een gebied waait het zelfs. Uh, Heel hard met een koude oostenwind. En die oostenwind die voorspelt iets. Want de komende dagen gaat de zon wat vaker doorbreken. Oh. En gaat de temperatuur zachtjes aan onderuit. Oh jee. Overdag is het droog geleidelijk aan zon, zei ik al. En bij een matige noordoostenwind gaat de middagtemperatuur zakken... tussen de 0 en de 2 graden. En in de avond, dat is dus het komend weekend... gaat het op grote schaal vriezen. Ach. Dus ja, wellicht. Maandag is het koud met ook nog zonnige perioden. En we zitten ons allemaal alweer te verkneukelen. Zouden we nou weer een winter krijgen, gaan we nu de kunstijsbaan ook opgebroken gaat worden. Echte watertjes uh, dicht zien vriezen. Oh, watertjes zijn er zat om op te schaatsen straks dan. <laughs> daarom, Hè? daarom, Als je daarom. ziet al die kleine plasjes, is al gisteren tegen Lea. Ja. Ja, ik zeg, nou, als het nou gaat vriezen, kunnen we overal schaatsen. Ja. <laughs> Zelfs in de mooie tuintjes in de duinen waar de hele oogst aan heen is. zijn allemaal meertjes ah, geworden. Ja. Nou ja, mocht het gaan vriezen, dan kunt u de schaatsen dus bij u houden. Uh, het zit erin. Er oh. komt, er komt winter weer. Hadden we eigenlijk niet bij Elko moeten vragen of je bij hem zijn schaatsen kan slijpen? Hé, hey, dat hadden we nog niet. Dat moeten zijn we vragen. vergeten. Dat zijn we helemaal vergeten. Ja, oh, ja. misschien staat het op de site. We moeten ja. de site dus nog wel even aanbevelen, inderdaad. Ja, ja. En anders doet Bep het voor u. Ja, die hebt toch niks te doen. Je ziet me zoeken, je ziet me zoeken. Ziet me zoeken. Nee, maar het, dat is dus ja. het, het weer wordt, wordt winters. We gaan het per dag natuurlijk af moeten wachten. Want het blijkt dat mensen helemaal geen twee weken van tevoren kunnen voorspellen. Maar als het uitkomt, dan gaat, gaan al die watertjes zachtjes dichtvriezen. Hebben we zon overdag. Lekkere frisse wind en. Krijgen we eventjes een klein beetje nou, wind. Ik, heb, ik heb liever uh, uh, droog en kou... dan, dan al door die, die harde wind en die regen. Ja, ik geloof. Dat het. schakelt alles zo uit, hè? Ja, een vriendin heb van mij ben... die zit in Zweden. Daar heeft ze de feestdagen gevierd. Ja. En die appte mij dat het weliswaar... Uh, iets van min 14 voeltemperatuur, min 25 is. Maar dat ze het niet zo koud heeft als bij ons aan de kust. Nou, dat, dat snap ik wel. Ja, dat snap ik, ik wel. Want hier gaat het je door merg en been. En ja. gewoon... Gewoon kou, kan je, je ook kleden. Ja, en altijd die ja. nattigheid hier. Bleh. Maar goed, mensen, ja. we houden moed. Voor de natuur schijnt het niet zo fout te zijn. En wie weet. Wie ja. weet. ja, Wie weet, wie weet. Ja, nou. We gaan natuurlijk de... na die feestdagen, dat is ook nog een dingetje. Ja. Uh, het waren donkere dagen, niet alleen voor kerst, maar ook kerst zelf. Ja. Uh, de, we kunnen de kerstboom zachtjes aan weer af gaan tuigen. Ja, morgen is het uh, drie koningen. Hè? Dan ja. is het eigenlijk uh, het teken om, uh, om het weer achter ons te laten. Ja. En laten we wel wezen, de dagen zijn alweer aan het lengen. En, He? dus, en het... dan gaat de winter strengen. Hey, hey. hey kijk. kijk, ken nu klassiekers? <laughs> het klopt ook nog. Hey. Die beb. <laughs> Je moet gaan tegeltjes moet je gaan maken. Nou, ja, Maar mensen, de kerstbomen kunnen weer naar buiten. Uh, wanneer kinderen ze inleveren... want Spaarlanden werken natuurlijk ook in Zandvoort... en in Haarlem hebben ze een actie... dat een kind, wanneer hij een boom inlevert... 50 cent krijgt. Ja, wel een kerstboom, hè, want anders zagen ze overal de bomen op. <lacht> Ik wil je wel even duidelijk zijn. Ja. Laat <lacht> komen ze met grote beuken en berkenbomen. Laat <lacht> ze optimistisch Ik blijven. Ik krijg 50 cent. De bomen die om zijn gewaaid. Ja. Enfin, nou dan, dan ben je wel, heb je wel 50 cent verdiend. Dus je die weg krijgt. Ja, echt wel. Maar we kunnen ze dus inleveren. En ja. Um, ja, tegenwoordig worden ze niet meer verbrand. Wat voorheen wel mooi, zo'n ritueel ja, brand op het strand. Ze worden gehakkeld, versnipperd en gebruikt voor allerlei doeleinden. Om de natuur een beetje biobrandstof en voor, uh, ja, voor de energiecentrales. Nou, ik ben voor verbranding. Ja, maar goed. Nou, maar weet je, al die leuke dingen verdwijnen. En, en ik had één date in het jaar. En dat was mijn kerstboomdate. En dan sprak ik af met een goede vriend van me. Dat noemden we onze date. En dan gingen we samen gingen we naar de verbranden kijken. En, en daarna wat drinken. En, ja. ja ik, ik ga nou niet met, met, met een bijenversnipperaar staan. Dat vind ik geen gein dan. <lacht> Hé? Nee. Dus dat, dat <lacht> wordt mijn mooie verdomme neus. Ik heb al zo weinig <lacht> aan mijn leven. Een <laughs> beetje bij versnipperaar <even> staan. <laughs> nou, hij. Nou ja, goed. Het is in ieder geval... U kunt, u kunt ze brengen naar de Kamerlijke Onnesweg. Ja. Of, um, of gewoon buiten. En dan worden ze opgehaald door Spaarne landen. Ja, en ja. Uh, bij Dirk... Maar dan krijg je er geen 50 cent voor, nee, nee, nee, als je ze op laat halen. Je moet er wel naast blijven staan. Ja, ja, oké. Okay. En dan kan je ze aanrijken en dan krijg je, nou als het goed is, kinderen, kinderen, mensen. Kinderen. Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar goed, we gaan de ja. boel weer opruimen. Uh, als het goed is, dan is de kerststal nu ook klaar. We hebben ja. natuurlijk hier aandacht besteed aan het opbouwen van de kerststal. En de werkelijk uh, katholieke mensen hebben nu de drie, kunnen nu morgen de drie koningen in de stal zetten. Want uh, ze zijn gearriveerd met hun cadeaus... 6 januari, drie koningen. En dan gaan we zachtjes aan uh, opruimen. en het nieuwe jaar fris tegemoet. Ja. En uh, met de klanken van uh, Remy Stromer. op de achtergrond. Het nummer Movement uh, Orbits of Planets. Uh, gaan wij door naar het volgende nummer. Uh, wat dacht je van uh, Nelens Diamant? Kom op maar. Ja? Ja. Zo, het is wel een live registratie. van... Uh, uh, uit de. Uit, uh, hoe heet dat ook weer? Hot August Night heet het album. En daar heb ik gekozen voor uh, Soggy Pretzels. Zullen we gaan draaien? We gaan luisteren. Oké, okay, komt-ie. Neil Diamond. You were crying in your pretzels when I met you. You were washing all the salt away from the dough. Mm, you were crying in your pretzels and I'll never forget you. But baby, just why i'll never know found you, dear Yes, my sweet, I came into that bar It was in Mississippi And there you were sitting in the corner Crying in your pretzels It already sobbed up the whole plate of potato chips But the management didn't mind because you were a regular customer and i saw you sitting there and i said that person needs a friend and i'm gonna be a friend ain't nobody who deserves to cry in his presence all night and wash away the salt so i kind of sidled up to you and i said what can i do for you how can i help you what can i do to ease the pain where you Heerlijk, lijfregistratie van Neil Diamond over de pretzels. Ik zie, ik zie het al helemaal voor je, zoals hij het zingt. <laughs> ja, He? ja. Ik herkende hem niet erg, hij was heel cabaretesk bezig eigenlijk. Uh, ja, dat klopt. Dat ja, klopt, dat klopt. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed, ik dacht jij houdt van cabaret. Ik, ja, ja, zeker. Ja, zeker, we hebben zeker. binnenkort een nieuw rubriekje uh, in gaat ons op, programma uh, over cabaret gesproken. Hè? ...gaat er aankomen? Houden we het nog uh, geheim? Ja, we houden het nog even onder de er pet. Er komt even een verrassing aan, hoor. Ja, maar dus je moet over twee weken echt luisteren. Ja. Als je het nu niet luistert, doe het er over twee weken Och. wel. Maar ja, dan hoor je dit weer niet. Dus dan ga je weer niet luisteren. Als je besluit hem nu uit te zetten... ...schakel dan gewoon over twee weken wel weer even. <laughs> ja, want ik kan u verzekeren dat dat gewoon heel leuk gaat worden. Heel leuk en heel bijzonder... Um, ik heb wel een stukje cabaret bij me en dat gaat zelfs over Zandvoort. Alleen, het is heel oud, maar ik moest er toch wel om lachen. En ik hoop dat de Zandvoorters er ook om kunnen lachen. Dus ik ga hem toch maar draaien. Doen. Zandvoort aan das Meer. Je moet wel een beetje uh, uh, Duits kunnen praten hoor, want er worden wel wat Duitse woorden gezegd. Maar goed, het heet dus Zandvoort aan de Smeer. Het is ook een live registratie. En u gaat luisteren naar Huub Matron. We gaan naar Zandvoort aan de zee. We nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo'n zaligheid als je van de duinen glijdt. In Zandvoort aan de zee. Ik... Schau mal, Heinrich, da ist das Meer. Ich war hier früher, mal mit Reweer. Das ist ein ihr Heimat hier. Hoch der Klass mit deutsches Bier. Als lebe Antwort an das Meer. Sieht wieder schön aus hier. Ach, mein, hier, sieh da. Hoe is dat? Hotel Germania! Bidden? Hotel Germania! Oh, Germania. Ja, ja dat dus kan ze hier wel even kwik zagen. <totstuk> dan gaan ze daar de trap hef. En dan slaan ze links hem. Dan lauwen ze recht uit. Dan lauwen ze er bovenop. <totstuk> Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer weer dus schön in Holland. Ja, vinden ze? Ja, zeer. Alles weer genau wie früher. Ja. Ze kunnen weer aanvangen, mens je voelen. <lacht> maar dan moeten ze wel van te even afklingelen. <lacht> Bitte? Ja, afbellen. Uh, opbullen, uh, Opballen. Ach, telefonieren, meinen Sie? Ja, telefonieren. Maar waarom dan? Nou, uh, de vorige keer lagen we nog in bed. <lacht> Ach, zo so, ja, maar zij, voorzicht. Ja? Ja, het gaat weer los. Zou je denken? Ze zit nog zo muur van de vorige keer. <lacht> Nein, aber ze zit uh, toch niet kwaas, hè? Eh? Bitte? Kwaas. Kwaas? Wat heißt kwaas? Nou, uh, bes, bas, bos, bus. Beuze! Ja, beuze. Nee, wir zit nie beuze! Nee, zij wel tegen elkaar. <lacht> Maar mochten ze nou eventueel wel beuze zijn, dan denken ze immer maar aan dat Hollandische lied van de heilige Holle Houten de musmarijn <smokatius> Hou, oh, ik zal je niet bewijzen dat ik niet beuze ben. Hou zo. Hier hebben je, je fiets terug. Wil je Ja, Breaking Us Into, die onovertroffen artiest Joe Jackson. Wat een man is dat toch ook. Wat een prachtige muziek. Tenminste, vind ik. Ja, delen de uh, <laughs> we, we. Ja, delen we dat? Hartstikke delen. goed, daar ben ik blij om. Maar ik hoop dat de luisteraars dat ook met ons delen. Hè? Yes. Uh, over delen gesproken. Uh, vreugde in het dorp... En uh, blijdschap in het dorp met de ijsbaan. Maar specifiek met het uh, fluitketel curling ja. toernooi. Wat aan de gang is geweest. Is dat inmiddels al afgelopen, ja, Ben? Het is afgelopen. Ze hebben het wel heel moeilijk gehad, heb ik gelezen. Oh, ik zo? was er zelf niet, dus ik moest echt He? even lezen. Ja. Door wind en regen was het een lastige editie. Maar ja, de Zandvoorter, sportief als hij is. Een kustbewoner door ja. weer en wind. Oh, het, het was dorp, de twaalfde man. editie. Ja. En hij is gewonnen door Laurel. En Hardy. Hé, hey, van en Hardy. Gefeliciteerd. Het kwam even tot een gelijkspel. Oh. En uiteindelijk was, was de opponent het team van Zwet. Maar alsnog hebben ze de kampioen van vorig jaar verslagen... En uh, ja. Knap hoor. Want heel erg wij, knap. wij weten als geen ander hoe lastig het is. Hè? Ja en dan was het dat... dit keer nog lastiger. Want er bleef veel water op de baan liggen. Oh jeetje. Het heeft natuurlijk zo geregend en zo gestornd. En Dat geeft weerstand ja, natuurlijk. En... Het gaat natuurlijk om de pret. Ja. Uh, en dat was vooral bij de ski heb ik gelezen. Een heel feestelijk gebeuren. Ja. En uh, volgend jaar weer. Er waren 90 deel uh, vrijwilligers. Die uh, het schaatsen. En de curling. En alles rond die ijsbaan mogen hebben gemaakt, dus ja, die verdienen ook wel even extra in het zonnetje gezet te worden. Ja, zeker. 90 deelnemers. Ja, wat ik zie, ik was er zelf niet. Dat is. Ja, deelnemers zegt. of vrijwilligers? Uh, vrijwilligers. 90 vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt, maar er waren ook heel veel inschrijvingen ja. voor de curling. Hoor. Ja, ja, Ik geloof dat er aan de toernooi in totaal 48 teams, teams. mee oh, yeah. ja. Absurd. Ja, hey, ja je ja. zal het moeten organiseren. Ja, nou ja, wij gaan ons heel rap inschrijven. Er waren al mensen die zich bij, uh, bij de bar al in wilden <laughs> ja, schrijven. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dus uh, het zijn natuurlijk geweldige feesten hier in, uh, in Zandvoort. En ontzettend ja, want... leuk dat ondanks het weer de mensen er toch gewoon op af zijn gestapt. Ja, zo is het. Ja, wij hebben natuurlijk ook uh, in een ver verleden ja. ooit meegedaan met ja. een uh, dames ZFM-team. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar dat was toch wel vreselijk gezellig. Ontzettend leuk. Hebben en... we, we hebben volgens mij genoeg dames bij ZFM, hè? He, om weer een damesteam te vormen. Moet wel, anders, ja. anders doen we bij deze een oproep, uh, lieve collega's, kom op. Ja, ja. Nee, jaren... ik denk dat we genoeg dames hebben voor een team. Nou. Ja, dat denk ik wel. Ook de ijsbaan gaat opbreken. En uh, ja, we hebben allemaal, allemaal leuke herinneringen... aan deze feest, uh, aan feestdagen. Ja, het is, het is oergezellig... met die gekke fluitketels. Oh, je lacht je rot. En, en toch, he, je weet allemaal... ja, we doen het voor het plezier... en, en, en voor, de, voor de pret... Maar als je dan eenmaal begint... dan word je toch fanatiek, hè? Ik had het niet van, van mezelf vermogelijk gehad, maar ik werd echt een beetje verbeterd. Uh, ja, omdat ja, de ja, tegenstander ja, ja. natuurlijk de grootste lol heeft... Ja. Als jij aan de beurt bent. Ja, ja, ja. En nou lees ik dat er dit jaar ook wel mensen uit zijn gegleden... vanwege dat water op die baan. Maar alles is goed afgelopen. Maar inderdaad, je wordt toch echt een beetje fanatiek. Je wil winnen. Ja, als je er dan toch staat. En hè? hoe moet je oefenen? Dat is toch ook een grote vraag. Hoe moet je nou oefenen de rest van het jaar? Ja, daar hebben we het toen ook over gehad. Want ja. eigenlijk sta je een beetje daar... op de baan zelf ervaring op te doen. Ja. En dan moet je maar afwachten. Oh, en zo doe dan dat en dan ja. dat. Maar toen hadden wij ook gezegd... Hè, je moet eigenlijk van tevoren... even een beetje de feeling ja, gaan krijgen. Ja, ja, ja, ja. Ja, trainingsdagen, ja. Misschien moeten er nog trainingsdagen in worden gesteld. Ja, ja, ja. ja, ja. ja het zou hartstikke mooi zijn, ja toch? Ja. Hé, hey, Pep, het eerste uur zit er alweer bijna op. verdorie? Ja, ja, ja. Tijd gaat snel dus, als je het leuk hebt, hè? Ja, dat is zo. Dus uh, ja, we gaan straks uh, plaatsmaken... Voor, uh, voor het uh, journaal en de reclameboodschappen... Maar ja, ik zou zeggen, jongens, ga niet weg. We komen straks weer terug met een uur vol muziek, leuke weetjes. En natuurlijk het gesprek over de winterdierenduinwandeling. We gaan lekker even nog luisteren naar Damp. Dat is een ontzettende leuke formatie uit Amsterdam. En dan ja, gaan we luisteren naar het nummer Nooit meer terug. Ja, maar, maar wij, wij komen wel terug, hè? straks. Uh, naar ja, na het nieuws. Ja, dus niet naar het liedje echt luisteren van, hé, hey, dat is de boodschap. Nee, het is gewoon nooit meer terug, maar wij zijn wel zo terug. Tot strakjes! Van De maan, glas is half vol. Normaal, helemaal. Kijk me eens aan. Verbaas me ontroer me, je ogen zo mooi. Verover, vervoer me. Zoals je weet of zou moeten weten wat is geweest. Komt nooit meer. Ik heb het je dat ik het meer. Zo lang het duurt, en duurt maar ik het heb ik je vast, Hou me dan vast. Zoals je weet of zou moeten weten, wat is het